Dat is pas het tweede persoonlijk record van dit wereldkampioenschap. Dat is opzienbarend. Ja, dat is inderdaad opzienbaar, Maar ze reed ook al een hele goede drie kilometer. Hè. Dus ze is wel heel erg goed bezig. Ja, Hebben de Duitsers bezig. dan eindelijk, eindelijk misschien wel een opvolger voor ja, Perstein, per ja, ja, et cetera? Laten we het hopen. Maar uh, ik, denk, dat, ik denk dat deze meid, ja, ze zal nog wel kunnen groeien. Maar ze zal niet meteen volgend jaar aan, aan, aan de wereldtop staan. Het dus ja, is gewoon goed voor haar. Maar ik, zie nog, ik, ik denk dat, uh, dat de Duitsers het op dit moment nog meer van, uh, van Claudia Pechstein en, uh, en van Beckert het zullen moeten hebben. Goed, die komen allemaal strakjes. Er komt nog één rit voor de dwel. Dat is uh, de rit tussen Cindy Klaassen en uh, Marie Hemmer uit respectievelijk Canada en Noorwegen. Linda de Vries staat bovenaan. Weer dus 709 gereden, 709, 33. Dat is voorlopig de snelste tijd, een halve seconde sneller... dan Bente Kraus, die dus een persoonlijk record heeft genoteerd. Ja, wat dat waard is, dat horen we zometeen na het internationaal van drie uur. Ondertussen, op de redactie van De Overnachting... Echt waar? Thomas Agda, komt hij langs? Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Ja, die man heeft het altijd druk. Met zingen, acteren, componeren is volgens mij onlangs getrouwd. Kortom, dat hij tijd heeft voor ons. Mooi, toch? Patrick Lodiers met een persoon. Gesprek in een hotel in Amsterdam. Maar ja, welke plaat draai je uitgerekend voor Thomas Akta? De overnachting vandaag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Deze maand in Plus Magazine slikt u de juiste pillen. Een uitgebreid dossier over medicijngebruik en bijsluiters. Financiële experts spekken uw portemonnee met 19 tips.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 In haar woonplaats Norg in Drenthe is de schrijfster Aya Zikken overleden. Dat heeft haar dochter bekendgemaakt. Aya Zikken groeide op in Nederlands-Indië... en haar jeugdjaren spelen een belangrijke rol in haar romans en reisverhalen. In een gesprek met NRC Handelsblad zei ze eens... Ik reis eigenlijk vooral om verhalen van mensen te horen. Ik sta open voor hen en ben een luisteraar geworden. Haar bekendste boek is De Atlasvlinder uit 1958... over het gevoelsleven van een 12-jarig meisje in een dorp op Sumatra... Haar oeuvre werd in 1997 bekroond met de Anna Bijnsprijs, een literaire onderscheiding voor Nederlandstalige schrijvers. Kees Ruis schreef over Aja Zikken een biografie die juist deze week uitkwam. Alles is voor even. Aja Zikken was 93 jaar. Bij de weken afstanden in Sochi heeft Jorrit de 10 kilometer gewonnen. Hij was ruim twee seconden sneller dan drievoudig kampioen Sven Kramer. Bob de Jong pakte het brons. Het weer dan vanmiddag bewolking en in het midden en zuiden, vooral in Zeeland, Brabant en Limburg, wat een sneeuw of natte sneeuw. Pas later vannacht trekt de sneeuw in het zuiden geleidelijk weg. In het noorden periode met zon en droog. Op veel plaatsen blijft het vriezen, elders komt het kwik iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A10, Ring Amsterdam-West. Richting Zaanstad tussen Geuzeveld en de Koentunnel, 2 kilometer lang. En ook op de A28, Hogeveen, richting Assen, staat een file tussen Afrit Ruinen en Bijlen, 3 kilometer. Wat mij betreft een deal. Als u een mooie korting voor mij heeft. Als ondernemer herkent u vast dat klanten het beste willen. En het liefst met korting.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 En we zijn langs de lijn met zometeen het sportforum. Maar voordat het zover is, hebben we nog de 5000 meter bij de vrouwen. Zometeen Irene Wus, Linda de Vries had de snelste tijd. Toen kwamen Klaassen en Hammer. De vraag is: blijft de tijd van Linda de Vries staan? Ja, daar durf ik wel een goede fles wodka op te zetten. Want ze waren net al 5, 13 en 15 seconden langzamer dan de tussentijden. Ja, ongelooflijk voor Linda de Vries. En ze moeten allebei nog twee ronden. Dit is echt een rit waar je met alle respect hoor... maar tranen in je ogen van krijgt. Vooral ook als je kijkt naar Cindy Klaassen. Hè. 33 jaar houdt ze er nog altijd van het wereldrecord op de 1500 en de 3 kilometer. Maar die tijd ligt ver en ver achter ons. En als je dan nu Cindy Klaassen in dit... Tempo ongeveer over de baan ziet rijden hier in Sochi, ja, dan krijg je medelijden met, uh, met deze uh, Canadese vrouw... die in het verleden zo'n grote topper is geweest. Ze ligt achter ten opzichte van Marie Hemmer. Nou, met het Noorse schaatsen gaat het helemaal slecht. Ze hebben zwerre Lunde Pedersen als groot talent. Maar uh, Hova Bukku die uh, gaf gisteren de brui aan tijdens de 5 kilometer... meldde zich uh, eigenlijk tijdens die rit ziek af. Zei, ik had helemaal niet willen starten. Heeft vanmorgen wel meegetraind uh, voor de ploegenachtervolging... die morgen op het programma staat... Maar Bukku en Pedersen reden allebei de 10 kilometer niet. En Bukku, dat denk ik toch dat het vooral een mentaal probleem is. Nou, Hemmer komt er ook niet door. En zo schaatst in ieder geval Hemmer wel naar de ritwinst. Maar daar is het dan ook wel mee gezegd. Ze heeft er net de bel gehoord en ze gaat de rit winnen. Maar hier komen de langzaamste tijden aan misschien wel van deze 5 kilometer. Alhoewel, Hemmer is nog misschien net iets sneller dan Anna Rokita. Ja, dat dan nog net wel. 7-26-80 is de eindtijd voor Mari Hemmer. Die houdt daar in ieder geval Rokita mee achter haar. En hier komt Cindy Klaas. Oei, oei, oei. 39, 3. 39, 3 als slotronde. 7,35, 88. Nee, nee, nee. Dat is uh, uh, helemaal niets vergeleken met uh, de Cindy-klassen van het verleden. Het is eigenlijk een beetje zielig, als ik het heel eerlijk mag zeggen. Goed, de baan gaat verzorgd worden. We hebben vier ritten gehad op deze vijf kilometer. Linda de Vries staat dus bovenaan met die 7,09,33. En na En wel krijgen we iedereen wust tegen Masako Hozumi, Jelena Peters tegen Diana Valkenburg... Martina Sablikova tegen Claudia Perstein en Olga Graaf tegen Stefanie Beckert. Wüst loopt op het middenterrein, groot te zien hier op de schermen in de hal... en gaapt als een... Als, als, als, en dat is meestal wel een goed teken bij sporters. Hoe meer ze gapen, hoe beter ze zijn. Dus wellicht dat iedereen Wüst vandaag wel voor een sensatie kan zorgen... op de vijf kilometer waar we nog nooit een Nederlandse wereldkampioen op hadden. Ja, Jochem uitdagen. dat gapen? Ja, absoluut. Leg dat eens uit, want dat doet ze altijd, Ik kan niet zeggen wat het gapen precies is, maar het is gewoon een stuk ontspanning ook. Je bent er gewoon klaar voor. Precies is die moe, laat maar zo zeggen. Nee, het heeft absoluut met ontspanning te maken. Dat is wel een mooi gezicht. Gelukkig gaan we voor ons geen zorgen te maken. Goed, u zit nog te wachten ongetwijfeld op het interview met Kramer. Maar ja, dat kan ieder moment binnenkomen. Dus zo gauw het binnen is, dan laten we dat aan u horen. Het laat niet uit, dat we dat binnen 10 minuten al laten horen. Voordat het zo ver is, wordt de klank al van Toto en Stop Loving You op Radio 1. Als je denkt, uh, lekker, ga nog even door, dan uh, houdt u de nu op. Uh, drie minuten, is dit nou onze, onze versie? Of, uh, uh, geen idee. Uh, goed, we gaan er nog eens een keer naar kijken. Ik had u beloofd uh, dat we nog even met Sven Kramer zouden gaan praten. Dat gaan we nu doen. Uh, mocht u net inschakelen, Jorrit Bergsma, die won vanmiddag de 10 kilometer. En, en Veel mensen denken dan, ja, deed Sven Kramer dan niet mee? Dat deed hij wel, maar Kramer werd tweede. En daarom stelde Steven Danemoud Kramer de volgende vraag. Ben je teleurgesteld? Uh... Ja, een beetje dubbel. Aan de ene kant ben ik wel teleurgesteld, aan de andere kant ben ik wel, uh, ben ik wel blij dat ik zo'n rit alleen rijd. Dat is alweer een tijdje geleden. Maar uh, ja, tuurlijk ga je hier voor de winst. Maar uh, ja, dan had ik iets uh, agressiever uh, deze 10 kilometer in moeten gaan. En uh, ja, dat moet je gewoon meer doen. Ja, had het achteraf gekund of, of ben je daar nu nog niet klaar voor? Um, het had achteraf wel gekund, maar achteraf kun je een koene komt kont kijken en uh, daar heb je niks aan. En, uh, uh, ik ben van mening dat, uh, dat ik beter kan dan dit en uh, daar heb ik nog uh, een jaar de tijd voor. Uh, maar Wil je dan zeggen dan, dat jij als jij in de laatste rit had gestart, sneller had gereden en misschien ja. wel die 12,57? Ja, maar weet je, dat, kan ik dat zeggen, maar uh, ik kan het ook net zo goed niet zeggen en het verandert niks meer. Weet je, ik mijn uh, tweede heb ik heb verloren van Jorrit en uh, hij was vandaag beter. Nou goed, maar we kunnen zien, je rijdt 31ers, je gaat 30 ers in na de 6800 meter. Maar waar zit het verschil dan in? Ik bedoel, hoe voelt dat? Nou, het verschil zit erin in dat, uh, in het, in het, vooral in het tussenstuk, ik eindig best wel goed. Maar uh, die, uh, die, uh, die 30ers moeten iets eerder en uh, de opening moet iets harder. Dus ik, ik zie wel ruimte, maar uh, niet gedaan. Ben je ook een beetje gelaten? Ja. Of, nou ja, het is pas over een jaar echt belangrijk? Ah, dat is het sowieso. Maar uh, ja, weet je, ik ben nu niet uh, in staat om de boel af te breken. Nee, zo is het ook wel. En, uh, ik, uh, ik zie eigenlijk best wel veel uh, perspectief. En uh, ik ben. Uh, tuurlijk, tuurlijk wil ik winnen. Maar uh, ik ben ook wel op zich wel blij met deze rit. En ik weet gewoon dat het veel harder moet en beter kan. Ja. Ja, ik zou af en toe wel een beetje met de ogen te knipperen, want zo kennen we jou niet. Nou ja, weet je, uh, kijk, ik heb natuurlijk uh, drie. Uh, 10 km gereden in een roundverband. Uh, en uh, ja, die, dat is toch al anders, weet je. Dit zijn 10 km met uh, gewoon mes tussen de handen. En uh, ja, daar moet je er meer van, uh, van rijden. En uh, ja, weet je, daar kan je heel lang en breed over lullen. Maar uh, ja, zo is het Sven Kramer tegen Stefan de Wat lach je? Ja, die kan je heel lang over lullen. Ja. Zo is het nu wel. <laughs> ja, ja, hij heeft even drie gereden op de 1 k round de EK k round en de wk o -round. En, ja, uh, ja. Ja, hij, kom, hij komt er net te tekort. En... en ja, ja ik, wat, wat we toen straks al zeiden, je merkt bij hem enigszins. Ja, shit, ik had harder gekund, maar hij berust er ook wel een beetje. Dus het geeft hem ook niet, uh, het geeft hem niet heel erg veel onrust. Aan de andere kant realiseert hij zich wel als hij er net even wat meer in was gevlogen, had hij weer zijn wereldtitel bij kunnen schrijven. En dan zal het dat je denkt van shit, wat, ja. ja, dat had hij toch graag ja. gedaan, weet ik zeker? Ja, zei Jochem Uithagen, die vanmiddag hier de hele middag aanwezig is om te analyseren. Hij zei ook, uh, ik kan beter. En ik heb nog een jaar de tijd. Dat, dat, dat, bedoel, dat klinkt logisch. Dat hij dat ja. gevoel heeft en dat hij denkt, van, nou ik ben er gewoon nog niet, maar ik, ik zie nog wel dat er een mogelijkheid is. Maar dat hij zegt, achteraf had ik harder gekund. Ja, nou dat is. Jij had het dan gedaan. Ja, maar dat is dus het punt dat hij zegt... Van, hij heeft de rit sowieso alleen moeten rijden. Zijn tegenstander had er niets aan. Uh, maar dat mag hij gewend zijn zonder onderhand. Uh, ja, maar hij weet natuurlijk... hij heeft heel vaak vanwege zijn goede klasseringen... staat hij in een van de laatste ritten. Dat heeft hij dus nu een keertje niet. Um, dus dan moet hij echt een eigen tijd neerzetten. En dat blijkt achteraf niet goed genoeg. En hij moet het ook nog zelf doen. Dus ik, ik, ik snap dit wel. Dit is ook geen excuus. Ik denk als hij echt weet van dit is de tijd... Ja, dan gaat de coach even wat eerder brullen. Dan gaat hij niet op 6800 meter versnellen... maar waarschijnlijk op 5200 en dan komt er net wat meer schoening. En, dan, en dan, dan redt hij het wel. Dus ik, ik geloof dat wel, dat het, als hij nu nog een keer zou moeten rijden, dat hij hem harder rijdt. Absoluut. Ja. Dus het nadeel van goed zijn, misschien? Ja, maar het, hij rijdt en dus met een mindere race wordt hij tweede op een WK Ja, nee, maar ik bedoel kilometer. te zeggen dat je gewend bent om altijd als laatste of voorlaatste te starten... en dan of een goede tegenstander te hebben of te weten wat je tegenstander ja, klopt, heeft dat gedaan. Klopt, dat en, klopt, klopt. En, en dat heeft hij nu ja. niet. Nee, en dat gecombineerd met het feit dat hij gewoon te weinig uh, 10 kilometers heeft gereden dit jaar... om even weer te voelen en te ervaren van wat hij op deze afstand kan. En ja, dat, dat, dat kom je dan net even tekort. Ja, maar als je hem hoort dan is hij misschien nu even zagrijnig... maar kan, hij heeft wel het vermogen om het om te zetten in een soort energie van... Uh, ja. Ja, ja, daar, daar twijfel ik niet aan. Bovendien, het gaatje is niet heel groot. Hè, en hij rijdt naar verhoudingen niet zo'n hele goede race voor zijn doen. En dan wordt hij op 2,5 seconden tweede. Maar nou, ja. dat denk niet dat hij daar een hele slechte zomer op gaat draaien. Nee. En maak hem niet kwaad, hè? Nee, absoluut. Nee, maar hij is, hij is, wel, hij is ouder geworden en wijzer, wat verstandiger. Dus uh, dat komt wel goed. ...en Don't Ask 10 voor half 4. We hebben contact met uh, onze familie-1-verslaggever Louis Dekker. Dag Louis, goedemiddag. Dag Robert. Uh, we hebben eerder al gemeld dat Sebastian Vettel vanaf Pole Position... ...zal vertrekken bij de grote prijs van Maleisië. Je hebt het allemaal gevolgd. Uh, hoe waren de omstandigheden? Wisselend, wisselend. De kwalificatie uh, die, die bestaat uit drie delen. Hè. Een soort afvalrace en het derde deel van de kwalificatie... ...dat gaat dan om de tien snelste die met elkaar mogen knokken om Pole Position... Op het moment dat die kwalificatierun startte, was het circuit nat, zoals dat vaak gaat in Maleisië. Dat zijn vaak van die plotselinge regenbuien die het circuit van Kurk Droog kunnen veranderen in zeer verraderlijk. Nou, dat gebeurde er. En uh, Vettel, Sebastian Vettel is degene die daar optimaal gebruik van maakt. Ik kan wel zeggen, hij rijdt 149.674. Dat zeg je dan niks, maar als ik dan zeg dat de, de nummer 2, Felipe Massa, bijna een seconde langer nodig had is wel meteen duidelijk dat het punt gemaakt was. Ja, dus die Red Bulls die zijn gewoon de, de snelste auto's. Kunnen we die conclusie nu al zeggen, al nee. of trekken? Nee, nee, die conclusie durf ik niet te trekken. Zeker niet in deze omstandigheden, want uh, als je verder kijkt in de rangschikking... zie je Felipe Massa en Fernando Alonso op 2 en 3 staan. Dus de Ferraris staan er weer goed bij. Leiden op dit moment ook het constructeurskampioenschap. Dus als je na één race al een conclusie mag trekken... kun je zeggen, Ferrari staat er erg goed voor... En als Red Bull zo dominant was geweest, hadden we dat de vorige race al een beetje gemerkt. En zou je nu ook Mark Webber op een andere plek hebben verwacht. dan de vijfde die hij nu heeft. En uh, aan het eind van de kwalificatie kon je ook horen via de teamradio. dat hij gefrustreerd was over die plek. Hij ja. had veel meer verwacht. Dus nee, het gaat bepaald niet vanzelf daar. En Raikkonen, vorige week uh, winnaar in Australië? Ja, ja, ja. die, uh, die had oh. het moeilijk. Kwam aanvankelijk niet verder dan. ...plek 7. Dat is dan niet fantastisch, maar het werd nog erger... ...want hij heeft uh, tijdens de kwalificatie Nico Rosberg voor de voeten gereden in de snelle <tie> ronde. En dan krijg je straf. En in dit geval is dat uh, drie plekken naar achteren. Dus Raikkonen was al niet blij met plek 7, maar moet nu op plek 10 starten. Aan de andere kant, hij begon de vorige race ook niet van pole position. En uh, niet zo onvoorspelbaar op dit moment als de Formule 1. En zeker in Maleisië, waar toch zeer waarschijnlijk... ...het water, de regen, de omstandigheden wel weer uh, de race zullen gaan beïnvloeden. Ja, het was erg warm. Guido van, de van der Garde, heb ik een interview van gelezen van de week... ...die zei ik moet geloof ik zes of zeven liter water drinken... ...om het een beetje op orde te, uh, te, blijven, uh, op orde te blijven. Ik vraag me af of hij dat gedaan heeft en wat het heeft opgeleverd. ja, misschien heeft hij wat, wat te veel tijd genomen om te drinken... ...want het ging niet echt fantastisch. Uh, hij staat helaas voor hem op plek 22 dan kun je zeggen, ja, dat is redelijk naar, naar verwachting. Je weet dat hij in het begin vooral meedoet, meehobbelt... en eigenlijk maar drie concurrenten heeft die hij als concurrent mag zien. De rest is totaal onbereikbaar. Maar goed, als je dan zegt, de Caterhams en de Marussia's... dat zijn de vier traagste auto's van het veld. Uh, daar gaat het om en je bent van die vier de langzaamste. Dan kun je nooit blij zijn. Zijn verklaring overigens is, ik kreeg, uh, ik, ik vertaal het maar even vrij uit het Engels... ik kreeg de banden niet in de vingers... Maar ja, de banden zijn voor iedereen hetzelfde. Op de een of andere manier had hij het niet voor elkaar vandaag. En uh, 22e plek, dat is al vervelend. Want dat is de laatste. Wat het uh, extra lastig voor hem maakt, is dat zijn teamgenoot, en dat is toch zijn echte tegenstander, Charles Pique de Fransman, dik een halve seconde sneller was dan Van der Garde. En dat zijn boodschappen, daar wordt de coureur nooit blij van. Goed, dankjewel. Dat was de Formule 1 met Louis Dekker. Voor schaatscoach Gillette Anema uh, was de 10 kilometer een uh, succesverhaal. Jorrit Bergsma veroverde dus het goud. En zijn andere pupil, Bob de Jong, was goed verbronst. Dan denk je, nou, die is blij. Maar toch liep hij na afloop van de race wat te pruilen. Uh, zoals het te mooi heet. Het ronde bord het werd er weggesmeten. En ook zijn trainingsjack vloog door de lucht. Stefan die ging naar hem doel om even polshoogte te nemen. Gaat het weer een beetje? Jawel, jawel. Het heeft de hele tijd wel gegaan. Maar... Uh... Kijk, als je iemand 25 rondjes uh, coacht op uh, 13 rond, en het hoogste wat die boven zit is 1 seconde. En het uh, diepste wat hij onder zit is een halve seconde. En uh, die sluit af met 33 laatste ronde, terwijl uh, dat uh, nou ja, gemiddeld is het 31 rond, wat je moet rijden voor 13 blank. Ja, als je betrokken bent met iemand, als je betrokken bent met je eigen kind, dan kun je toch ook boos op worden. En dus als je, als je niet boos kunt worden, ben je ook niet betrokken. Maar ja. Dat zouden we aardig vergeten. Je hebt gewoon een wereldkampioen. Ja, ja maar dat, ja. Dat, dat voelt niet vreemd, hoor. Maar het is toch een, een prachtige, prachtige prestatie. Ja. Jullie wilden graag Sven Kramer uitdagen, nu ook in een directe race. Nee, schutje. Nee, hoor. Nee, nee niet, niet Sven Kramer uitdagen. Kijk... Sven Kramer is een pracht schaatser. En het is mooi om te zien schaatsen. En het is natuurlijk ook een prachtige rijder om van te winnen. Maar ook, ook verder prima als je van hem verliest. Want hij rijdt eigenlijk altijd goede ritten. Waar ik op doelde het is... Dat niveau was... Het niveau wordt hoger als Sven meedoet. En dus het is altijd jammer als hij er niet is. Precies, ja. En waar ik ook op doelde is dat ja, hij is uh, natuurlijk... Een, een fameuze schaatser op de 10 kilometer. Jullie hebben natuurlijk ook de titels de afgelopen jaren daar gepakt. Maar jullie konden niet tegen hem rijden dit seizoen. Of amper dit seizoen. Bob de Jong al wel op het nk rounds Maar goed, dat was een beetje een vraagteken. Uh, werd er, uh, kregen jullie al voor jullie rit van Bergsma uh, en de Jong een antwoord op dat vraagteken. Door zijn tijd die hij reed. Ja, maar Sven rijdt eigenlijk exact wat je verwacht wat hij zal rijden. En uh, dat is gewoon vakwerk wat hij doet. En, uh, ja, hij... hij had zelf liever, liever sneller gewild. Jawel, maar, maar ook voor zwengelden gewoon de wetten van het schaten, zeg maar. Roken uh, ja, heeft... jullie, jullie de kansen na zijn race? Ja, maar daarvoor ook al. Het is, het is zo dat de jongens van mij hebben de snelste tijd op het 10 kilometer gereden van de afgelopen 6 jaar. Ja... Waarom zou je dan. Ik, ik begrijp niet dat mensen dan gaan zeggen dat Sven dat wel even gaat winnen. Kijk, het is niet zo. Ik heb ook niet gezegd wij gaan dat winnen. Ik, heb, hè, ik word ervan verdacht dat ik gezegd heb we gaan Sven verslaan. Nee, ik heb gezegd we hebben de snelste tijden gereden. En dan vind ik, dan mag je daar wel objectief naar kijken. Dat gaat voor Sven niet makkelijk worden om ons eraf te rijden. Voor, voor ons ook nooit. Het is nooit makkelijk om Sven eraf te rijden. Hè. Maar het is niet zo dat Sven dat maar even een appeltje eitje gaat winnen. Je had het over de valkuilen zojuist van Jorrit, van Jorrit Bergsma. Hoe eh, heb jij hem gisteren na die vijf kilometer deze dag ingeloodst? Nou, gewoon door uh, ja, op de taken die hij moet doen om een goede rit te rijden. En dat is eerst de rondetijden opzoeken. Niet, uh, niet te hard, maar gewoon 31 rond. Dat kom je veilig op 13 blank uit. En dan, als je die snelheid één keer hebt, dan probeer je in die snelheid heel ontspannen te rijden. En als je ontspannen rijdt, dan, dan rij je minder meer op je hartslag. En elke keer als het been even ontspannen is, moet er eigenlijk zo'n drukgolf van het bloed er even doorheen. En als dat, ja, als dat gaat, dan kom je in je flow. Nou, dat lukt natuurlijk beter naarmate je mooi steady state rijdt. Mooi één snelheid doorrijdt en dan kom je op een gegeven moment in je ritme. Nou, dat... dat... Deed Jorrit en Jorrit kwam zo in zijn ritme dat hij ook niet meer durfde te versnellen. Omdat in feite was dat in elk geval een tijd uh, die tijd kwam. Maar ja, dan moet, vind ik wel, race moet Bob de jongen wel aanpakken. Jullie ja, allemaal was dat de succescoach, zo mogen we het toch wel zeggen, met uh, goud en brons vandaag. Bersma en de Jong. Het is iets voor half vier. Radio 1, Het NOS journaal. Mark Visser. Al-Qaeda-tomman Abu Zaid is inderdaad omgekomen in februari bij gevechten in Mali. De Franse president Hollande heeft dit bevestigd. De dood van Abu Zaid was al eerder gemeld, onder meer door de Algerijnse tv. Frankrijk wilde eerst het testresultaat van een DNA-test afwachten. De 46-jarige Algerijn gold als een van de vreedste Al-Qaeda-leiders in de regio.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 Cyprus wil een heffing van 25 opleggen op banktegoeden boven de 100.000 euro. Minister Saris van Financiën heeft gezegd dat deze heffing wordt overwogen... voor de goeden bij de grootste bank van het land, de Bank of Cyprus. Eerder werd bekend dat de rekeninghouders bij de Tweede Bank, de Laiki-bank... hun geld boven de 100.000 euro grotendeels kwijt zijn. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANEB ah, Verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentenol 3 kilometer. En de A28 Hogeveen richting Assen tussen de afrit Ruinen en Beiden 2 kilometer. Sportradio NOS. Oké. Radio. de lijn. De wekenafstanden in Sochi met de 5 kilometer en Irene Wust en Sebastian en Erben. Het is... Uh... Twee, 1. Pad. Nu precies half zeven in Sochi. Waar het buiten uh, de hele dag grijs is geweest. En enorm heeft, uh, het enorm heeft geregend. Langzaam maar zeker wordt het donker in Sochi. Ont, ontzettend licht. Nog altijd in de hal waar de lampen volop schijnen. En nu op de rug schijnen van Irene Wüst. Die bezig is aan haar eerste rondjes op de vijf kilometer. De afstand die het minst altijd bij haar heeft uh, gepast. Maar het, de afstand waar ze dit seizoen goed op heeft gereden. Denk maar bijvoorbeeld aan het Europees kampioenschap toen ze in. De Europees kampioen, werd in een tijd net boven de 7 minuten. 7-0-1-95 reed ze toen. Dat is haar beste seizoenstijd. Irene Wust rijdt in deze eerste rit na de dwel... Tegen de Japanse Masako Hozumi. Een paar seizoenen geleden werd die vierde op de 5 kilometer. Kan dus ook goede 5 kilometers rijden als ze haar dag heeft. Maar rijdt voorlopig op de baan. En dat is als ze op weg zijn naar de 1400 meter. al behoorlijk ver aan achter Irene Wust. Ja, inderdaad. En Irene Wust rijdt wel goed hoor. Want ze begint in ieder geval snel. Want heeft al twee rondjes, 32 uh, 22, 25 en 22, 26 gereden. En ze rijdt nu dan een rondje 33-3. En dan hoop ik nu dat ze nu dan dat ritme gevonden heeft... wat ze echt rondenlang vol kan gaan houden. Is het in het nadeel misschien wel van Wust of het anders vragen... hoe moeilijk is het voor Irene Wust om deze afstand... die ze dus uh, lang, uh, seizoenenlang eigenlijk vooral op uh, WK-afstanden en enkel afstanden niet reed te moeten rijden op de dag dat ze ook al een duizend meter in de benen heeft... waar ze zilver won. Ik denk dat het eigenlijk helemaal geen enkel nadeel is. Want dan heb je al een soort van vermoeidheid in je benen zitten. En dat is eigenlijk wel lekker. Op een lange afstand. Dan moet je niet te uitgerust aan, aan, aan beginnen, want dan kunnen je benen op een gegeven moment ook een beetje dicht slaan. Uh, het is een beetje een all-round toernooi voor haar. En ze is natuurlijk een fantastische all-roundster. Ze is natuurlijk wereldkampioen. Dus zij is het ook wel gewend om eerst bijvoorbeeld een 1500 meter te rijden. En daarna een 5 kilometer te rijden. Ik kan, dat zal je zelf beter vertellen. Ze heeft vaker een 5 kilometer gereden met een 1500 meter ervoor. Dan dat ze dat niet gereden heeft. Dus dat is in het voordeel van Irene Wüst Die zojuist uh, terugging van de 33e 32e Zin, 32, 9. Bij de vorige doorkomst betekent dat ze toen al 4 seconden sneller was. Dan uh, Linda de Vries, haar ploegenoten bij TVM. En dan komt Irene Wüst nog altijd. Mooi diep zittend weer aangeschaatst. En weer een rondje 32-9. Netjes hoor, netjes, netjes. Voorsprong al meer dan 4,5 seconden ten opzichte van uh, Linda de Vries. Het schema van Linda de Vries op de kruising weer. Eén slag houdt ze die rechterarm van de rug. En dan gaat de arm de rug weer op. Hozumi volgt op grote grote achterstand. iedereen wust moet het helemaal alleen doen. Ja, dat doet ze ook helemaal alleen. Maar waarom doet ze het alleen? Omdat ze gewoon, eigenlijk gewoon hartstikke goed rijdt hoor. Die rondetijden zijn heel goed. Ze rijdt heel erg ontspannen. Ze heeft ook een ontspannen blik... Op haar, op, op, op haar gezicht staan. En het ziet er mooi dynamisch uit. Ze gebruikt haar lichaam goed. Nu rijdt ze dan een ronde 33-3. Ja, nou, dat is weer gewoon een keurige ronde hoor hij is vijf seconden sneller dan, uh, dan de snelste tijd tot nu toe. En daar gaat Irene Wüst de kruising op, ziet ze. De, die rondetijd op dat bord van Rutger Thijssen. Gerard Kemkes, die uh, zoals zo vaak met dat vingertje... ...eigenlijk zo uh, uh, heen en weer zwaait om dat tempo op te voeren... ...het uh, ritme aan te geven waarmee Irene Wüst hier moet schaatsen... ...op uh, de Olympische baan van het volgende seizoen. Rondebord staat op vijf. Vijf ronden nog te gaan, dus bij de volgende doorkomst. Wat volgt er na die 33-3 van de ronde hier voorafgaand? Er volgt nu een 33-4... Het loopt ietsje op, maar het loopt niet schrikbarend op. Het verschil met het schema van Linda de Vries is al meer dan vijf seconden. En Linda de Vries noteerde vanaf deze fase in de wedstrijd 34ers. Dus als Irene Wust gewoon 33ers laag blijft rijden... loopt ze meer dan een seconde uit ten opzichte van het schema. In die vier ronden die dadelijk nog gaan resteren voor Irene Wust. door de binnenbocht heen komt ze daar het rechte eind op gereden. Weer die arm netjes op de rug. Technisch ziet het er allemaal nog prima uit bij Irene Wust. En na de drie... 33-4 van zojuist volgt nu een uh, 33-6. Het is allemaal acceptabel en zo hartstikke goed. Het is allemaal acceptabel. De rondetijden lopen wel iedere keer een klein beetje op. En dat moeten we proberen ergens die rondetijden een beetje, een beetje vlak te houden. Dat zal mooi zijn namelijk, dat deze namelijk ook zo ongelooflijk goed op die drie kilometer. Dan kon ze halverwege de race, of aan, aan het einde van de race, nog één keertje gewoon een ronde iets naar, iets naar beneden brengen. Dan heb je macht, en dan, dan, dan heb je echt vertrouwen. Maar nu loopt het wel iedere keer een klein beetje op. Wat ik wel knap vind is dat ze de bocht uitkomt en dan doet ze nog in extra bochtpas. Dat doet ze om extra ontspanning te vinden en dat ziet er nog steeds uit. Dus het ziet er nog wel echt fantastisch uit. Even kijken naar die ronde. Ja, die lopen 1. nu wel op hoor. 34-1. Dan moet ze nu echt gaan knokken. En dat is de fase van de wedstrijd waarin uh, Irene Wüst die knokfase nu uh, beland is. Moet het dus helemaal alleen doen. Ze wordt ook niet opgejut van achteren, zeg maar, door Masako Ozumi. Want die volgt nog altijd op ruime, ruime achterstand. Irene Wüst daar de kruising af. Je ziet dat ze snelheid verliest, ook op dat uh, rechte eind. En dat moet ze dan maar een beetje terugzien te winnen in die bochten. Maar dat gaat niet al te gemakkelijk meer. Komt ze met die arme. Op de rug valt ook met het bovenlichaam een beetje voorover... richting zeg maar de punt van de schaats. Twee ronden nog te oh, gaan. Oeh, nu wordt het moeilijk, moeilijk. 34-5 deze rondetijd voor iedereen wust En dat betekent dat ze hier dezelfde ronde tijd rijdt... als uh, ploegenoten Linda de Vries. En die voorsprong van 5,7 seconden hetzelfde blijft. Ja, die blijft hetzelfde. En je ziet echt dat ze het moeilijk heeft. Want ze kan het ritme niet meer vasthouden. Ze dus begint dan statisch te rijden. En dan denkt ze dus dat het makkelijker wordt. Maar daardoor verzuurt ze juist extra. Ze moet zorgen dat het ritme hoog blijft. Dat ze die, door, die doorbloeding door door, door die spieren blijft houden. Die mond gaat nu ook varen bij het open. Ze komt door die buitenbocht heen. Dan gaat ze het rechte eind op. En dan heeft het echt moeilijk. Ze gaat naar de bel, Ze is keihard aan het vechten. maar. Het zit er volgens mij niet in hoor. De beste schaatsenrijdster van dit seizoen. Vier keer is ze inmiddels wereldkampioene Allround geworden. Die vierde titel pakte ze dit seizoen. Ze heeft twee keer goud op zak op dit WK. Op de drie kilometer in de 1500 meter voegde daar eerder vandaag dus een zilveren medaille aan toe. Op de kilometer, de duizend meter achter de Russische Olga Vatkulina. En wat zit er in het vat op deze vijf kilometer? Waar dadelijk Valkenburg nog komt, Sablikova en Perstijn nog komen. Beckert en Graaf nog komen. Hier komt Irene Wies naar de finish toe. Ze 7-0-1 reed ze bij het EK all Dat zit er nu niet in. Ze gaat de snelste tijd wel op de borden zetten in 7-0-2. 7-0-2, 96. Slotronde van 34,6 seconden voor Irene Wies die nu moet gaan afwachten... waartoe deze tijd uiteindelijk gaat leiden. Durf jij daar een kleine inschatting over te maken? Ja, nou, ik denk dat het een keurige tijd is, maar ja... Ze gaat hier niet mee winnen hoor. Ze gaat hier hopelijk mee op het podium komen. Maar er komt natuurlijk nog een Pechstein en, en Sablikova. Die komen gewoon nog. Die rijden tegen elkaar. En die weten precies wat schema rijden is. En die zien ook dat, uh, dat, dat, dat Irene aan het eind terug gaat. Dus zij kunnen ook veel beter inschatten van dit is een mogelijk, en dit is een niet mogelijk. Dus ik denk met, met dat dat soort meiden met hun routine er gewoon onder, onderdoor komen. Maar ja, zou het genoeg zijn voor een medaille? Ik, ik betwijfel het. 7-0-2, 96 is de snelste tijd met nog drie ritten te gaan. Zo dadelijk Diana Valkenburg in een onderhondje, een ouderwetse Nederland-België tegen Jelena Peters. Ja, Jochem uit Uithagen, mogen we van Irene Wüst verwachten dat ze uh, goud wint? Nou, ik, ja, we mogen er best verwachten. Ik denk niet dat het uh, volledig is. Het reëel is. om te verwachten. Nou, ik, kijk, Irene is een hartstikke goede schaatsenrijster. Uh, die wordt tweede op een duizend meter, wint goud op 1500, drie uh, De 5 kilometer uh, was een van de afstanden waar ze een paar jaar geleden nog haar Europese titel mee verspeelde. Ze schaats nu goed, ze is helemaal uh, fris... Ze rijdt, ze gaat ze goed. Maar je moet niet verwachten in één keer dat iedereen een vijf kilometer gewoon helemaal strak rijdt. Dat gaat ze niet doen. Ze vliegt er altijd in, doet ze ook op een drie kilometer. Dan zeg ik: dan kijk ik nu naar zo'n verloop van een vijf kilometer. Ja, ze gaat aan het einde een beetje kapot. Maar ja, 4-1, 4-5, 4-7, 4-6. Vind ik niet schrikbarend hoor. Ik vind het een hele prima race. Rijd rijdt 702. Op het WK was ze wat langzamer. Was een veel minder uh, stabiele race, vind ik. Als ik daar naar rond de tijden kijk. Het EK was er misschien ietsje sneller. Maar ik denk uh, dat de omsta omstandigheden tijdens het EK ook net even wat beter waren. Dus ik denk dat het een hele goede race is. Dat ze hier niet echt heel over, over te, hoe zich voor hoeft te schamen. Absoluut niet. Nee, goed, kijken wat Diana Valkenburg daar tegenover kan zetten ze rijdt tegen de Belgische wat Sebastian al zei Jelena Peters ja zo vaak gebeurt het niet zeker niet bij het vrouwenschaatsen Nederland-België nu op uh, de baan in uh, Sochi. Jelena Peters inderdaad die uh... Eer gisteren was dat op de drie kilometer dertiende wet. En daarmee bewees ze zichzelf een hele goede dienst. Want daardoor is Jelena Peters rechtstreeks geplaatst voor de Olympische Spelen... op dezezelfde baan in Sochi volgend seizoen op die afstand. En dat betekent dat ze dat in ieder geval al in de pocket heeft. En diezelfde Jelena uh, Peters, dus 27 jaar, is ze uit Wüst. neemt het nu op tegen de 1 jaar oudere Diana Valkenburg. Die een persoonlijk record moet rijden op deze vijf kilometer. Uh, wil ze Irene Wüst van die eerste plaats uh, verdringen na de rit... die we... We nu hebben we deze zesde rit van de acht ritten in totaal. Want de tijd die Irene Wüst op de borden neer heeft gezet. Die 7.02.96, 96 Dat is uh, sneller dan het persoonlijk record van Diana Valkenburg. Het is trouwens de elfde tijd van dit seizoen gereden. De elfde tijd van dit seizoen gereden zojuist door uh, Irene Wüst. Die 7.02.96. 96 Jelena Peters die een persoonlijk record heeft. Ook gelijk het Belgische record van 7.09.08 Leidt naar de eerste kilometer. Komt door in 1 Ronde tijd 34-5. Een behoudende start, Erben. Zeggen we dan maar even ja, dan, voor uh, Diana Valkenburg. Een Moet hele bouw, behoorlijk achteraan. Dit is heel raar, want ze rijdt een ronde 34-4. Dat is een hele behoudere, Want dat zijn nou de slotrondes van een, van een Irene Wies. Of ze moet de rit echt helemaal volledig anders, anders opbouwen als dat Irene hem opgebouwd heeft. Dat ze echt aan het begin heel rustig rijdt en aan het eind echt een aflopend schema gaat doen. Want anders dan ziet het er op dit moment niet zo heel erg goed uit voor Diana. Komt wel terug, is er voorbij inmiddels. Voorbij uh, Jelena Peters. Je ziet een beetje dat Diana Valkenburg aan het zoeken ja, is. Wel. Nu in 33-5. Kijk, daar stelt ze zich voor een seconde eraf. Je ziet dat ze aan het zoeken is op het rechte eind. Toch maar die rechterarm van die rug af geconcentreerd de blik in het gezicht, zien we ook op het grote scherm hier op de ijsbaan gaat ze van de binnenbaan naar de buitenbaan toe houdt ook op de kruising die rechte arm van de rug af, waar Jelena Peters gewoon met de armen beide armen op de rug reed en voor Peters is dit wel lekker dat de Valkenburg zo terug is gekomen in de race, want nu kan de Belgische zich proberen op te trekken aan Diana Valkenburg, lukt niet helemaal want Diana Valkenburg houdt niet alleen die rechte arm van de rug af, maar na 1800 meter ook de voorsprong, 33 3, de volgende rondetijd, weer 2 tienden eraf dus een goede versnelling van Diana ...van de Valkenburg die wel vijf seconden trager is dan Wist was. En dat is natuurlijk wel een heel groot gat, vijf seconden. Hè? Na 1800 meter vijf seconden langzamer zijn. En dan zit die ene ronde van 34,5 zit er één keer tussen. Ja, dat, is, dat is een ronde die er absoluut niet in die fase van de race tussen mag uh, zitten. Laten we hopen dat, dat niet die ene seconde aan het einde van de race gewoon tekort komt. Want dan heeft ze de race... Gewoon verkeerd opgevoerd. Heeft ze het verkeerd gezocht in een in, in, in ritme, ritme van haar slag. Heeft ze te laat, te laat daar, daarvoor geschakeld. Nu komt er weer de volgende rondetijden. Want nu heeft ze gelukkig wel gewoon de rondetijden strak gezet. Want nu rijdt ze weer een rondje 33. 3. En nu heeft Diana in ieder geval het ritme gevonden. En ze heeft Jelena Peters inmiddels op een behoorlijke marge gereden. behoorlijke achterstand gereden moet ik zeggen. Van toch zeker al zo'n 40 meter. Peters die ook in de afgelopen ronde een volle seconde verloor. Ten opzichte van Diana Valkenburg. Dus het Nederlands-Belgisch. Het duel wordt voorlopig met gemak door Diana Valkenburg in het Nederlands voordeel beslecht. Zes ronden heeft Diana Valkenburg nog af te leggen. Ze is onderweg naar de 2600 meter. En hier komt Valkenburg langs in 3.43, 38. Weer een rondetijd, 33,5. Netjes hoor. Voor de vierde keer op rij eigenlijk nagenoeg dezelfde rondetijd. Maar wel betekent het dat ze weer verliest ten opzichte van Wus. twee tiende van een seconde om precies te zijn. En dat verschil is dus inmiddels opgelopen na vijf seconden en 63 honderdste in het nadeel van Diana Valkenburg. Zoals gezegd, ze moeten zijn persoonlijk record rijden. Hè? Wil ze, Irene Buus, van de eerste plaats verdringen. Het persoonlijk record reed Valkenburg in Astana bij de wereldbekerwedstrijd. Daar werd ze vijfde in 7.03.51. Nu is ze na drie kilometer doorgekomen in 4.17.29. En gaat de rondetijden weer richting de 34 seconden. En dan leeft ze ook nog steeds in op de rondetijden van uh, Irene Buus. Want ze rijdt rondje 9 Ze is nu zes seconden langzamer dan de rit van Irene Buus. Ik weet niet of het wel realistisch is. Als we Van haar kunnen vragen op deze nieuwe ijsbaan om een persoonlijk record te rijden, om dan sneller te rijden als, als Irene Dus Misschien moeten we die tijd wel een klein beetje loslaten. Moeten we ook hopen dat ze rondom de tijd van, uh, van, uh, hoe ze, uh, van, van Linda, Linda de Vries gaat, gaat komen. Want dat zal meer realistisch zijn voor haar. Ja, Linda de Vries die op het middenterrein staat uh, na te praten... met Hilda Gemser van de technische commissie van de ISU. Valkenburg ondertussen, ja, nou, drukt die rond de tijd weer naar beneden hoor. Netjes 33,7. 7 Betekent wel dat het verschil 6 seconden is op dit moment. Met uh, Irene Wust. En dan vergelijken we haar eventjes met uh, Linda de Vries. Want die had een doorkomsttijd na de 3400 meter. Die zo'n 14e sneller was dan uh, uh, Diane Valkenburg op dit moment uh, laat zien. Op de scoreborden hier in Sortie voor vrijwel lege tribunes. Aan het begin van de dag bij de 1000 meter waren er nog wel wat Russen in de zaal, in de hal. Maar die zijn nu allemaal naar huis gegaan zonder zonde. 3800 meter afgelegd door Diane Valkenburg. 33-9 voor de rondetijd uh, betekent dat ze twee tienden verliest ten opzichte van de vorige ronde. En op de kruising passeert ze daar Jack Ory, die met uh, de handen om de mond heen nog wat uh, aanwijzingen roept naar Diana Valkenburg. Valkenburg die dadelijk het rondebord gaat zien met een tweede erop, komt dus in de slotfase van haar 5 kilometer. Ja, en dit zijn voor haar altijd hele moeilijke rondes. Komt ze door deze laatste rondes heen. Want ze, ze rijdt ook heel vaak een 5-5 kilometer dat dat op de laatste twee ronden echt helemaal terug gaat. Maar ze heeft in ieder geval nu rustig opgebouwd. We hopen dat ze er nu gewoon goed doorheen komt. Ja, we gaan nu tijd na die twee rondjes is toch wel omhoog lopen, hoor. En dan probeert ze dat er wel, maar volgens mij gaat het niet goed, want ze rijdt een tijd van 34-4. Voor de dame die uh, in uh, dit toernooi twee vierde plaats al achteraan na mee staan. En dat is uh, op zo'n weken afstand altijd een uh, miserabele plaats om te eindigen op de drie kilometer. Reed ze tegen Perstijn en die verraste Diana Valkenburg in de slotmeters van de rit door voorbij te komen het Bronsweg te kapen op de drie kilo. Kilometer. Valkenburg moest daar genoegen nemen met de vierde plaats op de 1500 meter. Gisteren eindigde Diana Valkenburg ook als vierde. De dame die zo'n uh, zo goed seizoen had, vooral rondom de allround toernooien. Derde op het EK en tweede op het WK WK allround in Hamer. Maar die vorm die lijkt ze nu niet meer te hebben. Want in de laatste ronde op de kruising komt ze Erben ook weer helemaal overeind. Hè? Ja, ze staat helemaal overeind. Groot, het armpie heeft al een paar ronden erbij, maar kan ze beter op haar rug houden. Want ze verliest haar techniek, ze stapt echt door de Bocht heen. Ze stapt echt ene stap over de andere stap. Het is geen schaatsen meer. Het is echt naar de finish toe rijden. Mattelen. Ja. Ik weet niet wat het is. Het is een moeilijke finish. De finish is wel aanstaande. Want nog maar 20 meter, 10 meter. Hier komt Diana Volkenburg Valkenburg in 7 09, 57 En daarmee staat ze nu op de derde plaats achter Irene Wust en Linda de Vries. En Jelena Peters komt naar de finish toe geschaatst, Geworsteld is het eigenlijk meer. 7-20-54 staat nu al op de achtste plaats. Als zij top 8 had gereden hier, had ze voldaan aan een eis van het Belgisch Olympisch Comité... en uh, zou ze financiële bijstand krijgen in de aanloop naar de Spelen... Uh, van het Belgisch Olympisch Comité. Maar dat zit er uh, voor Jelena Peters niet in. Want als je nu al op de achtste plaats staat... en er komen nog twee ritten met Sablikova, Pechstein en Graaf tegen Beckett... dan weet je één ding zeker, dan zit hij top-acht positie... er voor Jelena Peters niet in. En voor Diana Valkenburg zal er geen medaille in zitten. Zij staat nu al derde achter hier Wüst en Linda de Vries. 7 57, Johan uit Hagen. Ja, nou dat is een. Uh, ik denk voor, voor Diana. Ja, ik, ik vind het een, eigenlijk een beetje wel te, teleurstellend. Als je gaat kijken wat ze de afgelopen een, maanden heeft gedaan. En Zes ben... seconden boven HPR is dat um, ja, een maatgevend? Dat, uh, nou, je moet wel even bijzetten dat het een persoonlijk record is wat in Stana is gereden. Dus ook al gewoon ja, op een laaglandbaan. Dan kan je het wat reëler vergelijken. Dus... Ja, of zat ook uh, zeven seconden boven haar PR. Dus... Nou, dan, dan, doe je, ja. dan doe je het op zich goed. Uh, met één verschil dat het PR van Irene zeer waarschijnlijk op een hooglandbaan is gereden. Maar Dat zou, durf ik niet uit mijn hoofd, maar dat vermoed, ik, uh, dat vermoed ik wel. Dus uh, in dat opzicht vind ik, vind ik het van Diana een beetje tegenvallen. Ze rijdt heel behoudend. De tweede ronde is gewoon te langzaam, een seconde. Aan het eind zie je, en dat was eigenlijk een beetje helaas mijn voorspelling... ook aan de hand van de drie kilometer, dat de rondetijden toch wel wat harder oplopen. en Het plaatst nog meer de vijf kilometer van Irene in perspectief. Dat die van Irene gewoon heel goed is. Sablikova laat de rondes over het algemeen niet oplopen. Sterker nog, die begint wat trager en komt dan pas op stoom. Ik ben benieuwd wat ze vandaag kan, ondanks haar rug. Sablikova tegen Perstijn, hebben en Sebastian precies als ze in topvorm is. Dan lukt dat haar. Maar ze is niet in topvorm. Ze heeft al het hele seizoen last van de rug. Daarom liet ze de 1500 meter lopen naar de derde plaats. Oh ja, wat zeg ik? Tweede plaats natuurlijk. Achter Wüst op de uh, drie kilometer. Maar na die afstand zei ze toch ook nog wel een keer dat ze echt wel last had gehad van haar rug. Martina Sablikova begonnen aan de vijf kilometer. Houdster van het wereldrecord. En de afgelopen vijf seizoenen altijd wereldkampioenen op deze afstand tegen de dame die in 1996 in Hamar toen dit toernooi. Voor de eerste keer werd gehouden, werd georganiseerd door de internationale schaatsunie. De eerste wereldtitel pakte daar in hamer. Claudia Perstijn was de eerste wereldkampioen en voorover dus sindsdien. Nog één keer goud, zes keer zilver en vier keer brons op deze vijf kilometer. Dat is het duel der giganten waar Perstijn in deze binnenbocht eventjes door moet schaatsen. En dat doet ze goed. Het zijn goede vriendinnen van elkaar. Dus ze zullen in het begin van de va uh, deze race, zullen ze elkaar het leven nog niet zuur maken. Perstijn naar de buitenbaan toe. De ranke tank Martina Sablikova naar de binnenbaan. En als ze dadelijk uh, langskomen, hebben ze de eerste kilometer er uh, wel ja, ja. weer op zitten. 1,25-33 had Irene Wüst naar de 1000 meter. Sablikova leidt tegen Perstijn En tegenover die 1,25-33 noteren we 1,25-24. Uh, Betekent dat Sablikova met die ronde 32,6 een tiende voor ligt ten opzichte van Wüst. Nou, nee, ze hier al heeft het er zin in. Het ziet er ook wel goed uit hoor, wat uh, Sablikova doet. Ze heeft al een mooie, mooie rustige slag gevonden. Al de eerste ronde was 31,9 daarna een 32,6. En ik maak me zorgen, want ik denk dat zij namelijk nog wel heel lang deze rondjes kan gaan vasthouden. Dus deze rond die hierna komt, is eigenlijk belangrijk. Als hij nu ook oploopt na die 33e stoel. laten we dat hopen. Want dan heeft Irene het eigenlijk gewoon hartstikke goed, goed, goed gedaan. Want dan is er wel een beetje een graadmeter. Kijk, inderdaad 32'7. 32, en dan is hij nu al wel een halve seconde sneller dan Irene Wust. Dat verschil heeft ze te pakken in de eerste 1400 meter van de race. Waarin Perstijn op de loer ligt, zullen we maar zeggen. Schrijft de Duitse nooit, uh, nooit zo vroeg af. Dat weet hij aan de Valken. Ook sinds de drie kilometer waar Pechstein dus voorbij kwam in de slotmeters. En er met het brons vandoor ging achter de zilveren Sablikova en de gouden Irene Wüst. Sablikova nu op de baan langs een supporter die daar een grote Tsjechische vlag zwaait. Op weg naar de volgende doorkomst. Dan heeft ze er 1800 beter op zitten. 230, 78, 100 tijd 32, 8. Betekent dat ze een tiende wint ten opzichte van Irene Wüst. En het verschil oploopt naar 69 honderdste van een seconde. In het voordeel dus van de Tsjechische langs haar coach. Petter Novak op de kruising. Zoals altijd gehuld in een fluoriserende lichtblauwe broek. En Perstijn gaat daar nu ook pas langs. Want die ligt echt behoorlijk achter, hoor. Perstijn nu wel naar de binnenbaan toe. Kan ze dat verschil dus wel ietsje verkleinen. Maar verloor bijvoorbeeld de vorige ronde ook 17e op Sablikova. En is dus langzamer dan de tussentijden van Wust. Uh, Sablikova is sneller dan de tussentijd van Wüst. Pakt er ook in deze ronde weer 2 tiende bij. Het verschil is maar 84 honderdste van een seconde. Ja, maar het ziet er wel goed uit, hoor, voor Irene Wüst Als we kijken naar een want Claudia Pechstein rijdt een rondje 33,5. En die is nu al ruim twee seconden langzamer dan Irene wist in deze, deze fase van de race. En ik denk ook, als ik zo Pechstein zie rijden. kan ik het me niet voorstellen als, ze, als dat kunstje wat ze op die drie kilometer met die laatste paar honderd. Met die enorme bestelling waarbij ze nog inhaalde. Ik denk niet dat ze dat vandaag nog een keertje gaat ga doen. Want het gat met, uh, met uh, Sablikova is nu heel erg groot aan het worden. En die rijdt nu ook nog steeds sneller dan Irene Wissman. Ze rijdt weer een rondje 33-0. En Sablikova is hier echt bezig met een hele goede rit. Ze rijdt technisch... Heel erg goed hoor, ze rijdt heel erg ontspannen. Aardjes rustig op de rug. Dat tengere lichaam smaait keurig heen en weer. Het ziet er heel erg ontspannen uit wat ze doet. Wel al aan het puffen in de buitenbocht. Het inademen en dan het puffende uitademen om het zomaar eventjes te noemen. Je ziet die wangen bol worden. Ze zal misschien ook wel wat pijn verbijten hoor. Met die rugblessure die haar al zo lang parten speelt. Waardoor ze bijvoorbeeld het WK allround liet lopen. 32,9. Netjes hoor voor Sablikova. Tiende sneller dan de vorige ronde. Weer een paar tienden in de pocket ten opzichte van Wüst. Wat zijn Zelfs een halve seconde erbij. Het verschil is 1 seconde en 76 honderdste... in het voordeel van de vijfvoudig wereldkampioen op deze afstand. Als ze vandaag weer wereldkampioen wordt... is ze de dame met de meeste wereldtitels op deze vijf kilometer. Dan laat ze Gunda Niemann achter zich. Beiden staan op vijf wereldtitels. Dit zou de zesde kunnen worden voor Sablikova. Maar ze is er nog niet. Moet nog vier ronden. Heeft 3400 meter afgelegd. Komt daardoor in 4, 42, 32, 32, 8. En dat betekent dat ze weer 18e erbij steekt. 2,5 seconde het verschil met Wüst. Ja, dan ziet het er ook wel heel erg goed uit. Hè? Want ze rijdt heel erg vlak deze race. En dan in de acht nemen dan ook iedereen Wüst. Hè? Aan het eind, daar ja, schiet niet helemaal stuk. Maar die rondetijden liepen wel op. En ik heb niet het gevoel dat die rondetijden bij Sablikova op gaan lopen. Dus zij gaat hier gewoon wereldkampioen worden. Maar het is dus veel interessanter om te kijken naar wat gaat Claudia Pechstein doen. Claudia Pechstein die langzamer is dan Wüst net bijna 3,5 seconden. Komt natuurlijk dadelijk nog een rit tussen de wisselvallige Olga Graaf uit Rusland en de Duitse Stephanie Beckert. Ook Geblesseerd. Hop, weer een 32-8 ondertussen voor Sablikova. Voor de derde keer uh, eigenlijk op rij la of hoog in die 32-ers. Net onder de 33 seconden. En met die 32-8, ja, dan pakt ze gewoon in één keer nog eens 1,3 seconden er extra bij ten opzichte van uh, Irene Wust. Dus is Sablikova gewoon bezig met een uitstekende 5 kilometer. En is ook bezig om deze 5 kilometer te gaan schaatsen. Misschien wel binnen de 7 minuten. En dat is heel netjes, heel netjes voor zo'n nieuwe baan. Een uh, jaar voor de Olympische. Spelen. Twee ronden. Je ziet ook wel dat het baan nu moeilijker wordt. De pijn zal meer en meer worden groter en groter. Worden niet alleen in de benen, maar ook in de rug. En hier zagen we de eerste rondetijd van 33 seconden... bij het ingaan van die voorlaatste ronde. Ja, maar het ziet er nog steeds goed uit, hoor. In die rondetijden van Irene liepen veel harder op. Dan is hij hier echt bezig met een hele indrukwekkende 5-5 kilometer, hoor. Zo'n stond 5 kilometer hebben van haar dit seizoen in ieder geval nog niet gezien. Nee, volgens mij niet. Ze heeft 6-57-16 gereden. Dat deed ze bij het uh, Europees kamp. ...kampioenschap in uh, Heerenveen... ...waar ze dan de 5 kilometer won... ...maar geen Europees werd. Dat is de snelste internationale seizoenstijd. En ze gaat nu de laatste ronde in. En het kan uh, misschien wel 6,55 gaan worden. 6, 55 gaat ze gewoon op het moment dat het moet... ...de snelste uh, seizoenstijd neerzetten... ...van alle dames die er uh, gereden hebben in dit seizoen. Het is maar 6 seconden boven het Nederlands record. Dus dat is, uh, tekent wel, dat geeft wel aan... ...hoe goed de 5 kilometer is... ...die Martina Stablikova hier laat zien... in. Sochi in Adler op de baan waar het volgend seizoen moet gaan gebeuren. Gaat zij op weg naar een prima eindtijd op de 5 kilometer van 6,54 zelfs. 6,54, 31. De tong uit de mond. Meteen het juichgebaar. De gebalde vuisten naar de vrijwel lege tribunes. Hier komt Pechstein. Die is langzamer dan wust. in 7,04, 0,7. En staat nu op de derde plaats. Haar partner is al blij... Maar die zal misschien niet weten dat er nog een rit komt. Want we krijgen dadelijk nog Graaf tegen ja. uh, Beckett. Uh, maar Sablikov aan. Dus bovenaan met die 6, 54, 31. Wist nu tweede. Perstijn voorlopig op plaats 3. Laatste rit zo. Graaf tegen Beckett. Toch wel weer knap, uh, Jochem Uithager. Ja, ze heeft enorm last van de rug. Dat kan je zuidelijk. Juist... Nee. Ja, ja, ja. Nee, ze ja, dat is over. <laughs> nee, dat is wel over. En dit is wel zoals we, zoals we haar kennen. Gewoon een hele strakke race rond de 33-0. Uh, ja, daar kan je weinig over zeggen. 6,54 is een hele strakke tijd uh, op dit moment, einde van het seizoen. Dus ik durf weinig te stellen dat ze, dat ze gewoon weer terug is... waar ze, waar ze is ja. uh, geëindigd voor de blessure, zeg maar. Ja. ja, ze heeft dus goed de tijd genomen om... Ze heeft wel, want natuurlijk, ze is wel blijven rijden, maar ze heeft zich daarin e gehouden natuurlijk. Ze heeft de EK en WK gewoon uh, gereden. En, nou ja, goed, ze zal ongetwijfeld echt last hebben gehad. Maar ik denk dat ze nu wel durft te zeggen dat ze nog steeds een beetje last van heeft... maar dat het er niet echt meer hindert. Denk je dat, dat Beckert in de buurt komt? Of nee. De, gewoon niet? Nee, ik denk het niet. Ja. Nee, ik denk dat... Uh, Misschien is het podium wel gewoon uh, Sablikova, uh, Irene Buust... en uh, uiteindelijk dan uh, Claudia Pesnopje. Dat zou me, dat zou me niet verbazen. Nee, we gaan het zien. Ik, ik, ik zou het spannend vinden, hoor. ik bedoel, de Russen doen het goed. Dus wie weet dat Graaf in één keer gek uithaalt. Ja. Nou, stadion op zijn kop met de Russen in de ja. baan. <laughs> nou, dat valt mee. <laughs> ja, we moeten zelfs zachtjes gaan praten als uh, Bed-Voorthuizen. Of, uh, of, of moet ik even ja, zeggen dat, ja. we, dat we stellen het nieuws uit van 4 uur? Oké, okay, ja, praten wij als bed Voorthuis eventjes die commentaar aan het leveren is. Want anders praten we, dan horen ze misschien ons nog wel helemaal aan de andere kant van de, van de baan. Op de startlijn van de 5 uh, kilometer. Zo leeg is het eigenlijk. zonder, hoor, zonder, zonder. zonde. Maar goed, daar is veel over gezegd. Olga Graaf is 29 jaar. En uh, uh, stond dit seizoen in als staan op, de, op het podium van de 5 kilometer. Namelijk derde, de derde plaats. Persoonlijk record reed ze daar. 7-0-1, 38. Maar ze is erg wisselvallig hoor. Op de, op de 3 kilometer kwam ze bijvoorbeeld ook niet verder dan de twaalfde positie. Dat viel me tegen. Tegen Stephanie Beckert, de nummer 7 slechts van de uh, 3 kilometer. Beckert die de laatste twee seizoenen tweede werd op deze 5 kilometer bij de weken afstanden. Maar dus ook uh, last heeft, al heel lang last heeft van de rugblessure die maar niet over. Wil gaan. Beckett in de binnenbaan op dit moment. Olga Graaf, die wat dieper zit. Veel dieper zit zelfs in de buitenbaan. Zijn ze op weg naar de 600 meter? Waar Sablikova 52-59 had. En nu al een verschil van 1 seconde en 17e. Na anderhalve ronde. In het nadeel van de Duitse Stephanie Beckett. En dat dan te bedenken, dat, uh, dat dat. Saplikova alleen maar rondjes 2,38 en 32,9 gereden. Ik zit toch even naar die rondetijden te kijken van Sablikova. En het is echt een zeldzaam goede race hoor. Het is echt een fenomenale race wat, wat, wat zij gereden heeft. En als ze dan nu al daar anderhalf uh, seconde boven zit, hè, dan gaat ze dat gewoon niet meer inhalen. Dat nee. durf ik na duizend meter al wel zometeen uh, te, te, te, te beweren dat ze dat echt niet gaat lukken hoor. Want 33,2 jaar, die rondetijden die heeft. Uh, die heeft uh, uh, Sabikova helemaal niet gereden. Die denkt dat het veel verstandiger is om te kijken van... kunnen we hier misschien nog een zilveren medaille gaan halen voor Nederland? Voorlopig wel, voorlopig wel. We hebben de sch het schema van uh, Irene Wust erbij gepakt. En daar lagen beide dames uh, net ook al behoorlijk op achter Beckett al 2,2 seconden... om precies te zijn na die ene kilometer. En Wust reed hier in deze ronde tussen de 1000 en de 1400 meter. Een rondje van 33-2, ging daarna terug de te 32-gezin. Wust kwam langs in 1,58-55 en hier is Bekkert die leidt in 2.0069 en dat betekent dat het verschil meer dan 2 seconden is in het nadeel van Stephanie Beckett En Graaf die is al heel langzaam vertrokken, 33.7 voor haar, rijdt op de kruising al uh, 35, 40 meter achter de grote sterke Stephanie Bekkert uh, aan. En dat is een heel slecht teken voor de Russische, wordt daar aan de overzijde precies bij die startlijn van de 5 kilometer nog aangemoedigd door een plukje Russen die daar zitten met uh, de Russische vlag. We hoorden het Russische volkslied vandaag een keer voor Olga Vatko. We zullen het niet gaan horen voor deze Olga Graaf op de 5 kilometer. Beckett leidt 33-7-2-34-41. En dat betekent dat ze al drie seconden langzamer is dan Irene Wust. Ja, drie seconden, dat is best veel hoor. Als je kijkt dat, uh, dat Irene de rondtijd aan het eind wel oploopt. Maar haar langzaamste ronde van de hele race is een 34-7. En ik denk dat. Als ik kijk naar de stijl van, van, van Beckett... dan ziet het er altijd wel een klein beetje moeilijk uit. Maar het ziet er nu al moeilijk uit al vrij vroeg in de race, vind ik eigenlijk. Daar komt Beckett weer aan gereden. Ja, ze heeft een aantal seizoenen geleden heeft ze een rugblessure opgelopen... tijdens een militaire training waar ze moest meedoen. En daar komt ze maar niet vanaf. 33, 8, 308, 27 is de doorkomsttijd. Dat betekent dat ze bijna een volle seconde verliest. Bijna een volle seconde verliest op Irene Wüst. Dus we hoeven ons voorlopig helemaal... geen ...zorgen te maken om die uh, zilveren plaats... ...waar Irene Wüst op staat. En ook Perstijn hoeft zich voorlopig nog geen zorgen te maken... ...om die derde plaats waar ze op staat. En dat zou voor Claudia Perstein toch ook wel weer... ...een uh, bijzondere medaille zijn als ze weer... ...een medaille uh, toevoegt aan haar grote collectie... ...en straks weer moet gaan praten met de Duitse pers. Want als ze ergens een ekel aan heeft, Claudia Perstein... ...dan is het wel praten met de Duitse media... ...en de Duitse pers, want die is altijd erg kritisch op haar geweest. Maar voorlopig is Perstijn toch echt... ...de beste Duitse van deze vijf kilometer. Want Beckett is ook langzaam... ...dan iedereen wist. Een seconde of vijf om precies te zijn. Ja, want Sabine, uh, Beckett rijdt nu een rondje 34-0. En ik ja, denk niet dat dat, dat het meer goed gaat komen. Ik denk dat uh, Perstijn het ook absoluut niet leuk zou vinden. Ze wilde best afgereden worden, maar ze wilde op dit moment... ...absoluut niet afgereden worden door, door een Duitse. Want daar, in dat kamp, hebben ze echt ruzie, die meiden, die meiden onderling. Maar goed, daar hebben we op, op deze vijf kilometer weinig last van. Maar Beckett zit gewoon echt heel moeilijk. Zit het hele jaar al niet echt heel lekker in het veld. Rijdt nu al een rondje 34-1 en is al zeven seconden langzamer dan... Uh, dan uh, Sablikova en dan uh, Skoda 4-5 hier op, op dit deel van, van de race van, van, uh, van Irene Buust. Ja, dit is, dit is klaar. Ik denk dat iedereen Wust die met deze race zometeen gewoon naar het podium gaat. En dat is echt een fantastische prestatie. Zeker weten, want we zeiden dat al eerder. Het is lang geleden, negen jaar om precies te zijn. 2004 in Seul. Toen we voor het laatst een medaille hadden op de vijf kilometer bij de weken afstanden bij de vrouwen. Die medaille werd toen in 2004 daar in Seoul behaald door uh, Greta Smit. Die nog altijd het Nederlands record ook in handen heeft. Achter Clara Hughes en voor Claudia Perstein, die eindigde.